10 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Minister Opstelte blijft bij één grote politieregio Oost-Nederland. Als de nationale politie wordt ingevoerd... worden de vijf korpsen in Overijssel en Gelderland bij elkaar gevoegd. Met ruim 3 miljoen inwoners wordt het daarmee de grootste regio van de nationale politie. De plaatselijke en provinciale overheden zijn bang dat zo'n grote politieregio niet goed werkt opstelde, voelt er niets voor om Oost-Nederland alsnog te splitsen. Dat kost 60 agenten meer. De minister wil die in de nieuwe grote regio inzetten voor meer blauw op straat. In Amerika is de dochter van Sovjet-dictator Stalin overleden. Svetlana Aljuljeva werd vooral bekend doordat ze in 1966 vertrok uit de Sovjet-Unie en later Amerikaans staatsburger werd. Haar overstap tijdens de Koude Oorlog was een klap in het gezicht van de Sovjet-machthebbers. In haar memoires schreef Svetlana haar vader als een afstandelijke en paranoïde man. Maar de dood van miljoenen Russen in werkkampen was volgens haar niet alleen de schuld van Stalin, maar ook van andere Sovjetleiders. In de jaren tachtig keerde Svetlana terug naar haar geboorteland om haar zoon en dochter op te zoeken, maar die wilde haar niet meer kennen. De dochter van Stalin is 85 jaar geworden.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 Goedenavond, dames en heren. Welkom bij de Lijn. Geen voetbal, maar een vergadering in de Amsterdam Arena. De ledenraad van Ajax is bij elkaar gekomen om te stemmen over de koers van de club. Eigenlijk vindt iedereen dat er snel een einde moet komen aan de loopgravenoorlog bij Ajax. Ik hoop dat het snel duidelijk wordt en dat we eens weer aan het voetballen toekomen. Voetbal. Voetbal. Winnen. Grote lappen vlees en grote flessen Coca-Cola. Ja, zo kan je het ook vermoorden. Klaas Vos was dat. Zometeen gaat het er serieus aan toe, worden. Ik beloof het. Tron van de Geer houdt ons namelijk op de hoogte... van de laatste ontwikkelingen in en om de arena. Wie worden er wielrenner en wielrenster van het jaar? Vanavond heeft de club van 48 in Den Bosch gekozen en een van die 48 is Joop Soetemelk. En over hem verscheen er eerder vandaag een nieuwe biografie. In dit boek vertelt hij alles. Toen we eraan begonnen, toen zei Peter Raukerk en, en Joop Polthuis... als we een biografie maken, dan moet alles erin. Ik kon eigenlijk geen nemen zeggen, want uh, zegt anders doen we het niet. Later horen we ook de wielrenner van het jaar aan het woord. Allergisch zijn voor gras is natuurlijk heel vervelend. Zeker voor een profvoetballer. AZ-speler Nick Viergever heeft er last van. Ja, dat is inderdaad vervelend. Ja, het is gewoon een soort uh, hooikorts. Uh, alleen dan erg ergere fase, zeg maar. En ook nog aan het voor Marleen Veldhuis... die aan haar laatste seizoen als topzwemster is begonnen. Als het lukt, hoort u het allemaal. Tot 11 uur in Langs de Lijn. De beschuldigingen vlogen de afgelopen weken over tafel in het conflict, conflict over de macht bij Ajax. Johan Kruijff staat lijnrecht tegenover de andere leden van de Raad van Commissarissen. Voordat de ledenraad van Ajax daarover ging vergaderen, vandaag werd goed duidelijk welke van de partijen de voorkeur heeft van de supporters. Een wat onrustig begin van een lange avond in de arena. Ronald van der Geer volgt het allemaal voor ons. Ronald, goedenavond. Goedenavond, Jeroen. Is de ledenraad nog bijeen in de vergadering? Jazeker. De deur is nog altijd hermetisch afgesloten. Er ging een verhaal dat er zojuist gepauzeerd is en dat men even toe was aan een bakje koffie. En misschien wat informeel overleg, maar er gebeurt nog niet veel. Iedereen is op dit parkeerdek in de Amsterdam Arena of van de Amsterdam Arena... nog altijd in afwachting van de uitslag van de spreekwoordelijke witte rook. Ja, dan even terug naar het begin van de avond. avondwoorden. Net die fans al, Ronald. Hoe was die sfeer? Kan je die als grimmig omschrijven? Want ik hoorde ook wat vuurwerk. Ja, het was wel wat grimmig. Uh, we stonden hier eigenlijk in afwachting van, van, van, van alle betrokkenen. Hè. De 22 leden, raadsleden die kwamen aanrijden. In die periode gebeurde het eigenlijk ook. Er trok hieronder, we staan op het parkeerdek en er loopt zo'n baan onder. Daar trokken ineens een supporters langs. Dat was ook wel aangekondigd dat ze zich ergens zouden verzamelen en uiteindelijk naar de arena zouden trekken. Nou, ze liepen naar de slagboom, de bekende slagbomen die toegang geven tot dit parkeerdek. Verder zijn ze niet gegaan, er is wat vuurwerk afgestoken. Er zijn wat kanon, of hoe heet dat? lichtkanonnen de lucht in gegaan. Dus dat zag er wel indrukwekkend uit, maar daar is het verder ook bij gebleven. Men is nou, al een uur geleden denk ik, vertrokken en er heerste serene rust ook bij de slagboom. Inmiddels. Maar het was, wel, het was best wel even grimmig. Ja. Ja, die supporters die overhandigden een petitie aan de voorzitter van de ledenraad, Rob Bain Junior. Een van die supporters vertelde wat er in die petitie staat. Ja, hebben we hebben heel duidelijk stellingnamen uh, genomen tegen de situatie die nu is ontstaan uh, bij Ajax. Uh, dat wil zeggen dat mensen elkaar de tent uitvechten dat het blijkbaar alleen gaat om posities en om macht en niet meer om het voetbal. We hebben gezegd, uh, de weg die Johan Cruijff is ingeslagen en de visie die daar ten grondslag ligt, daar kiezen wij ten volle voor. Uh, voetbal gaat bij ons altijd voor, want wij zijn namelijk een voetbalvereniging. Dat betekent ook dat wij vinden dat Johan Kruijf uh, de kans moet krijgen om zich te bewijzen. Uh, we vinden ook dat, dat wij het volste vertrouwen hebben in Johan Kruijf. En uh, we willen ook uh, kosten wat kost dat Johan Cruijff blijft behouden voor de club. Maar zijn jullie dan tegen Louis van Gaal of tegen Ten Haven? Ja, wij zijn tegen niemand. Uh, wij zijn ook niet tegen Van Gaal. Want hoe kun je tegen Van Gaal zijn die uh, zoveel succes heeft gebracht in de jaren negentig? Dat krijg geen één Ajax supporter over zijn tong, dus ik ook niet. Wat staat er in de, in de petitie? De petitie is heel duidelijk, wij, zit, wij staan voor het voetbal. En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 Nou ja, ze willen hen ook van signaal afgeven. We gaan straks weten hoe de leden erover denken. Maar die leden kunnen natuurlijk wel beïnvloed worden. En wat zij natuurlijk willen is de stem van de supporters laten horen in de richting in elk geval van die leden. Nou ja, dat, dat gebeurt bij politieke partijen ook. Hè. Daar wordt een uh, soort propaganda uh, gevoerd. Nou ja, uiteindelijk, uiteindelijk mogen de mensen die straks uh, wellicht gaan stemmen best beïnvloed worden. En Dit is er één van. Um, er zijn natuurlijk wel meer van, van dit soort zaken. Ik bedoel, gisteravond werd er uh, aangekondigd dat, uh, dat Johan Cruijff en tien uh, jeugdtrainers uh, onderzoek gaan doen naar de procedure. Juridische stappen overwegen. Ook dat zijn natuurlijk ja, kleine plaagstootjes, want dat juridisch onderzoek moet nog aanvangen... Maar dat zijn wel plaagstootjes, natuurlijk ook richting die ledenraad. Van, eh, pas goed op, uh, als jullie dit beslissen, kan er dit gebeuren. Het past eigenlijk allemaal wel een beetje in de verkiezingstijd zoals die er dan vanavond is in de Amsterdam Arena. Ja, jij zei net, uh, we weten vanavond hoe de ledenraad erover denkt. Is dat eigenlijk wel zo? Krijgen we het wel te weten? Of is er nog een kans dat we het pas later horen in die beroemde aandeelhoudersvergadering, 12 december, geloof ik? Nou, Robben uh, junior, die we voorafgaand aan deze vergadering uh, even spraken... die hebben dat letterlijk gevraagd. Van, joh, denk jij dat er een, een, een stemming komt vanavond? Ja, daar kan hij natuurlijk geen 100% garantie op geven. Maar had wel het vermoeden dat het uh, daarop zou uitdraaien. En ja, ik, ik denk ook wel dat dat zo, uh, zo gaat zijn. Uh, er zijn twee zaken die vanavond uh, aan bod komen in, uh, in, in deze ledenraadsvergadering. Ten eerste uh, gaat men natuurlijk praten over welk beleid gaan we de komende tijd voeren. Men heeft het niet zozeer over namen, maar meer over welke manier het technisch beleid van Cruijff, daar hebben we ons uh, aan geconformeerd. Gaan we daarmee verder? Dat betekent automatisch dat je wel een kamp kiest. Of wordt er toch gezegd, ja, we gaan daar concessies aan doen en we kiezen voor, uh, voor die andere lijn. Daar zal, zal uiteindelijk over gestemd moeten gaan worden. Nou ja, dan, dan is er een beleidslijn. En wat er dan nog moet gebeuren, want deze avond is ook de laatste van de ledenraad, uh, zoals die uh, vanavond bijeenkomt, en van het, uh, van het oude bestuur. Er wordt een interim bestuur gekozen van drie personen. Die drie personen gaan vervolgens uh, ja, de, de stemming meenemen. Hun stem laten horen in de aandeelhoudersvergadering van, uh, van 12 december. Ja, en die drie leden moeten uiteraard wel komen uit het juiste kamp. Dus ook daar zal misschien nog wat over gesteggeld moeten gaan worden. En dat kan tijd in beslag nemen. Ja, dan zijn we op die aandeelhoudersvergadering. Dan komen er natuurlijk ook anderen bij en dan kan er eventueel een beslissing vallen, zou er een beslissing kunnen vallen... waren het niet dat men uh, om die beslissingsbevoegdheid te hebben in die vergadering... en om dus uh, ja, mensen uh, af te kunnen zetten of uh, procedures in werking te kunnen zetten... had dat eerder geagendeerd moeten worden. Daar is men nu te laat mee, dus uh, ja, als, als alles zich wat voortsleept en niemand zegt, ja, ik ben het zat, bijvoorbeeld van die raad van commissaris, ik stap nu op... dan kan dit zich nog voortslepen in januari, februari, maart, Ja, dat kan er wel even doorgaan. Pool. En, en, en horen wij wel echt wat vanavond? Ja, ik denk het wel. Als er een, uh, kijk, wat er vanavond eigenlijk met name gebeurt... Hè, behalve het kiezen van die, uh, van die drie nieuwe interim bestuursleden... want uiteindelijk zal tijdens de ledenraadsvergadering... Uh, of, of de aandeelhoudersvergadering van 12 december... zal de jaarrekening moeten worden goedgekeurd. En een dag later wordt dan een, uh, een, uh, een bestuurscommissie geïnstalleerd... van zes mensen. Dus deze drie die vanavond gekozen worden... die gaan dat maar een x-periode doen. Maar die moeten wel de windrichting meenemen. En er moet vanavond wel een beslissing worden genomen... Welke kant gaan we op? Dus noem het de avond van de voor end maar het gaat wel gebeuren. En nee, er komt vanavond een uitkomst. Tenzij, dat is een, een, een doemscenario dat ik net ook even geschetst heb. Er eh, zijn er 22 vanavond eh, aanwezig, van de 24. Dat zou in een 11-11 kunnen eindigen. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het draaiboek niet gelezen. Voor wat we dan gaan doen en welke nou ja, procedure en dan volgt en welke avond er... Verlengen en penalties lijkt me het meest logisch. En dan het liefst op het parkeerdek. Dan kan je hard vallen en hard schieten. Dus dan kan het alleen maar leuker worden. Maar het zou... Ja, nee, dat lijkt me uh, bijna ondenkbaar. Het zal, uh, er zal een uitkomst zijn vanavond. Hoe laat dat dan ook is. Ja, we gaan nog even naar de collega Tom Egbers. Hij sprak voor de vergadering met Kea Molenaar. Een van de leden van de ledenraad die achter Johan Cruijff staat. Molenaar denkt dat het spannend wordt vandaag. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het best spannend wordt. Uh, ik heb gemerkt vorige week uh, tijdens de...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 Is dat goed voor zijn zaak of is nou, dat goed voor iets anders? Nou ja, dat, kijk, Johan is, is nu even lid van de Raad van Commissarissen. En die anderen zijn er ook niet. Ja, maar hij is eerder lid. Hij, heeft, hij is eerder lid en hij heeft toegang. Maar in het kader van equality of arms lijkt het me gewoon het beste... Dat, dat, dat Johan... En die heeft vorige keer zijn hele verhaal kunnen vertellen... en op een uitstekende manier. Dus dat is gewoon... Ja. Dat hoeft niet. Uh, is het denkbaar dat uh, jullie vanavond zeggen... als ledenraad, uh, deze Raad van Commissarissen... dat heeft eigenlijk geen zin meer? Dat zou kunnen. Dat zou de uitkomst kunnen zijn, ja. ja. Wat, denk, wat zeg jij nu, voor de vergadering? Dat ik het daarmee eens ben, ja. Dat dat voor iedereen evident is, denk Alle ik. Alle vijf weg? Ja. Duidelijke taal van uh, Keer Molenaar, Ronald. Ja, het is dus echt een kwestie van elke stem telt. Zeker omdat er ook weer twee ontbreken. Onder wie Leo van Wijk, jeugdvriend van uh, Johan Cruijff. Hoeveel moeite hebben de Kampen ja. gedaan om hun aanhangers in die arena te krijgen vanavond? Alle moeite. Uh, het valt het beste te illustreren in het uh, verhaal Aaron Winter. Die, uh, zoals je misschien wel weet, tegenwoordig een andere baan heeft. Uh, niet meer bij Ajax werkzaam is, maar hoofdtrainer is in Toronto. Mm -hmm. ploeg waar ook Danny Koeverman speelt. En die is er vanavond. En ja, die uh, is dus vanuit Toronto gekomen om zijn, uh, om zijn stem uit te brengen. En dan kun je je wel voorstellen dat er een dringend uh, beroep op hem is gedaan. En dat er uh, wellicht ook uh, wel voor hem uh, gezorgd is dat hij uh, even over kon vliegen. Uh, ja, je moet niets aan het toeval overlaten. En Aaron Winter uh, vertegenwoordigt wat dat betreft een zekere stem. En die kun je maar beter aan boord hebben. Ja, nou, uh, laten we even de, de scenario's even kort doornemen. Uh, als wordt gekozen voor Kruif, wat dan? Als er wordt gekozen voor Kruif, uh, voor uh, dat is scenario 1. Dat betekent dus dat er een motie van wantrouwen uitgaat naar die andere vier. Dan is de grote vraag, hoe gaan die andere vier daarmee om? Maar even de namen noemen, Reumer, Olgers, Tenhaven als, uh, als voorzitter... en Edgar Ed Davids uh, zeggen zij van, uh, nou ja, dit is uh, voor ons genoeg. Uh, wij stappen per direct op. Ja, dan zal er uiteindelijk naast Johan Kruijf... Uh, een, een, een commissie aan de gang moeten om vier nieuwe commissarissen te benoemen. Dat kan overigens passen als een aantal dingen dus definitief zijn gemaakt... In, hè, zoals ik net schetste, ja. vergaderingen ja. waar het op het juiste moment geagendeerd is. Laten we dat eventjes even buiten beschouwing laten... want anders wordt het wel heel ingewikkeld. Maar dan zou je vier uh, nieuwe commissarissen moeten zoeken. Nou ja, dan kun je je ongeveer voorstellen in welke lijn dat is. En dan kan men verder. Uh, tweede uh, wat kan gebeuren is dat men zegt nee, Kruif. Uh, uh, nee, daar kunnen we niet mee verder. Wij staan wel achter het beleid van die andere vier. Uh, men zal misschien wel zeggen... we staan achter het beleid van de Raad van Commissarissen. Maar we weten inmiddels dat Johan Cruijff heeft gezegd... met deze ga ik niet verder. Dus als je kiest voor de vier... dan neem je automatisch afscheid van Commissaris Johan Cruijff. Nou ja, dan moet je één nieuwe commissaris uh, erbij zoeken. Dan kun je verder uh, alles laten zoals het is. Dan kunnen alle bedoelingen van directieleden... als Blind, Sturkeboom en Van Gaal gewoon doorgang vinden. en kun je ook gewoon het beleid verder gaan uitvoeren. Moet je alleen even afwachten hoeveel mensen... Er met Johan door gaan vertrekken natuurlijk. Want er is gedreigd ja. door tien jeugdtrainers... van nou ja, dan stappen wij ook op. Dan pas zal blijken hoe heet die soep is... en of die zo heet wordt gegeten als dat die wordt opgediend... Wat ook kan, en dat hoorde je Kea Molena net eigenlijk ook zeggen... dat is wel het meest denkbare scenario... men neemt afscheid van deze raad van commissarissen... inclusief Johan Cruijff. Ook dan zal er een nieuwe raad van commissarissen worden, worden gevormd. Dan is wel de windrichting bekend. Dus dan zal er ook in die hoek gekozen worden... en zal er onvoorwaardelijk steun aan technisch beleid worden gegeven... vanuit die commissarissen. De directieleden die dan benoemd gaan worden... zouden wel eens andere kunnen zijn dan degenen die er nu zitten. Want in het beleid Cruijff is er geen plek voor... een Technisch directeur bijvoorbeeld. Men heeft nu wel gekozen voor die positie... namelijk om Danny Blind daar, uh, daar neer te zetten... Uh... En Johan Cruijff, wat gebeurt daar dan mee? Ja, die kan je dan via een omweg toch weer bij de club betrekken als adviseur. En dan zit hij misschien wel in de stoel waar hij het liefst in wil zitten. En dat lijkt mij eigenlijk het meest denkbeeldige scenario. Dat er dus gekozen wordt vanavond om een motie van wantrouwen in te dienen... tegen de huidige Raad van Commissarissen, inclusief Johan Kruijf. vervolgens van deze hele lijn afscheid te nemen. Wel de lijn Kruijf blijven volgen in, in technisch opzicht. Ja, en dan ga je dus weer bestuurlijk en op directieniveau nieuwe plekjes invullen. Maar zal uiteindelijk het technisch beleid zoals het er is worden gehandhaafd. Ja, maar dan zie je dus nog wel met Louis Vergaal die een contract heeft getekend, Sturkenboom en Denny Blind dus. Ja, wat, daar nou, wat, wat, wat nou precies daarmee gebeurt, hè, dat, dat is nog een beetje onduidelijk. Dat zal vanavond. Vanuit... ...beantwoord moeten worden, maar uiteindelijk zijn dit... Uh, uh, Robin Junior had het vanavond ook over de interim directeuren. Ja. Oftewel, ze zitten er op tijdelijke basis. En uh, ik denk dat er met het samenstellen van de contracten... ...wel rekening is gehouden met, uh, met, uh, met, met dit soort scenario's. En dat er dus ontbindende factoren in zitten. Oké, okay, dan uh, ondertussen... Ja, dat is iedereen het wel over eens dat het een conflict is dat veel te lang duurt. We worden in het begin van de uitzending al even het kleurrijke lid van de ledenraad, Klaas Vos. Tom Egbers sprak met hem. Welke kant gaat het op vanavond? Geen idee, toch? Nee, nee, echt niet. Eerlijk niet. Ik ben oprecht, ik weet het ook niet. En ik zou, als ik het zou weten, dan hoeven ze ook niet te vergaderen. Want dan zou ik het weten. ben ik een profeet, ben ik niet. Ik weet het echt niet. Heel spannend. Maar nou, ik hoop dat het snel duidelijk wordt... en dat we eens weer aan het voetballen toekomen. Voetbal. Voetbal. Winnen. He? Dat het... Grote lappen vlees en grote flessen Coca-Cola. zie maar. Maar Klaas, nu even wel, wel als het op stemmen aankomt. Wat ge... Jij staat nog geheel open. Ik heb een idee. Maar... me vangen. Ja, ik heb een idee. Welk idee kan, is dat? Maar dat ga ik nog niet verklappen. Want het, die het, mensen, mijn uh, medeleden hebben recht op het eerste. Nee, je merkt vanzelf. Sorry. Ja, Klaas Vos, hij wilde ze mee nog niet geven, Ik kan hem wel raden. Maar uh, Ronald, hij wil dat het snel is afgelopen. Dat willen veel mensen binnen Ajax. Maar jij schetste net al even, dat kan dus eigenlijk niet eens. Nee, het kan na vanavond niet, uh, niet afgelopen zijn. Omdat er uh, nog een aandeelhoudersvergadering aankomt. Uh, die aandeelhoudersvergadering, daar staat dus niet dit punt geagendeerd. Dus dat kan dus in, uh, in januari. Dan is ook nog de grote vraag, wat doen uh, de, de, de leden... De raad van commissarissen uh, zetten die de hakken in het zand, Gaan die akkoord. het kan zelfs zo zijn dat uh, bijvoorbeeld die vier, uh, exclusief kruif. Uh, als zij dus horen, ja, er wordt een motie van wantrouwen ingediend. Dan gaan zij naar de ondernemingskamer. Die gaan dan onderzoeken of het, uh, het, het aangezegde ontslag wel het juiste ja is. Dat kan ook weer enige tijd in beslag nemen. Zo maanden. En als men uh, uh, uiteindelijk denkt, nou ja, het kan dus. Dan wordt er uh, door de ondernemingskamer weer een raad van commissarissen samengesteld. Van vijf waarvan zij vinden die tijdelijke basis ja, wel Ronald, in de, Ronald, dan moet even de even En dan moet het nog verder. We moeten even onderbreken, want de lijn is zo slecht geworden... dat we verhaal, uh, dat was best al lastig, uh, niet goed konden horen. Uh, laten we afspreken dat er bij je komen zodat daar nieuws is... en wellicht dat je zometeen ook nog even een update kan geven. praten we weer verder. Ronald van der Geer bij de Arena, voor zover bedankt. Me wonder. Maroon 5. Grasallergie is een heel vervelende aandoening. Zeker als je profvoetballer bent natuurlijk. AZ-speler Nick Viergever heeft er last van. Hij had moeite om het slopende programma van de koploper vol te houden. Woensdagavond speelt AZ alweer in de Europa League tegen Malmö bijvoorbeeld. De oplossing voor Viergevers probleem is inmiddels gevonden. Dankzij medicijnen voelt hij zich weer fit. Het is eenmaal zo, ik heb uh, inspanningsastma. dus. Uh... Ja, die medicijnen die, die, die staan niet op de dopinglijst. En, uh, en anders kan je, als ze we het wel hadden, op de dopinglijst, dan kan je het aangeven via, via de club. Dus uh, nou, het is niks ernstig, het is gewoon, uh, gewoon een puffie innemen. En dan, uh, ja, dat helpt mij. Hangt het ook nog van de weersomstandigheden af, dat je het hebt? Of uh, is het zomers minder dan winters? Nee, soms is juist erger, want ik uh, ben ook allergisch voor, uh, voor gras toevallig. Dus, uh... Dat is een beetje vervelend als voetballer. <laughs> ja, ja, dat is inderdaad vervelend. Ja, het is gewoon een soort uh, hooikoorts. Uh, alleen dan een er ergere uh, fase, zeg maar. Maar, uh, ja, dus je gaat je neus gaat wat uh, je dicht zitten. En, uh, dus het is niks ernstig. en Via dat puffy uh, maak je het mooi open. En dat, uh, ja, dat is alleen maar fijn voor mij. Is het nu pas naar buiten gekomen dat je dat had, of, of wist, uh, wist je dat al een tijdje? Ik wist wel dat ik allergisch was, maar niet. Uh... Ik wist wel dat ik allergisch was voor hooikorts, maar niet dat in die mate dat het. Uh... Dat wel een ergere fase is als, als normaal, zeg maar. Ik ben wel echt uh, goed allergisch. Dus. Uh... Ja, via dat puffy zeg maar, en, de, en, de, en de pilletjes uh, voor heukorts uh... probeer ik meer lucht te krijgen. En dat, uh, dat is alleen maar fijn voor mij, natuurlijk. Groeien hier overheen, zoals dat zo mooi heet? Of is dit uh, blijvend? Ik weet niet of het blijft het is. Volgens mij kan je er wel overheen groeien. Volgens mij. Maar uh, ja, ik heb het nu al een paar jaar. Dus uh, hopelijk wordt het niet erger. En uh, helpen die medicijnen mij gewoon verder. Heb je er wel last van als je voetbalt? Nee. Je, je, het is ook in die zin uh, dat je er lid mee leven. Zeg maar. je, ben, uh, je ademt wat sneller zeg maar, uh, omdat je minder lucht krijgt. Maar uh, dus in die zin is het voor jou een normaal patroon. Zeg maar, dat, je, dat je sneller ademt. Maar nu uh, moet dat juist rustiger worden ja. door de puffy. Door Verder is alleen dan twee keer in de week spelen? Nee, dat is dus het leukste. Daar doe je het voor, toch? Dat we zijn weer naar az gekomen om uh, Europa League te voetballen. Hoe moeilijk is het om uh, continu geconcentreerd te blijven... Uh, ...week in, week uit, omdat je steeds twee keer speelt? En als je dan een keer vrij bent, dan moet je nog een wedstrijd uh, drie kwartier inhalen, bijvoorbeeld? Ja, van die wedstrijd volgende week is het uh, natuurlijk jammer dat we die in moeten halen. Maar dat is eenmaal een gegeven. En, uh, ja, het is wel een feit dat je nu uh, dat je, dat je bovenaan gewoon uh, goed meedraait. Uh, de tegenstanders gaan ze ook anders instellen op ons. Uh, die zien ons ook als een uh, gevaarlijke tegenstander nu. En dat is het wel lastig om, uh, om continu gefocust te blijven. Maar dat is het juist wel goed dat we zo kort op elkaar spelen. Want dan kun je eigenlijk niet, die focus eigenlijk niet verliezen. Als je koploper bent, heb je ook enige verplichtingen, hè? Verplichtingen? Ja, dat hoort erbij. Want ja, je gaat overal als favoriet naartoe. Ja, je gaat overal als favoriet aan toe. Er komt, uh, de pers bemoeit zich nu meer met de club. En, uh, dat is goed voor de club en uh, goed voor de jongens ook. En, uh, ja, ook goed voor mij, gewoon. daar leer je ook weer uh, mee omgaan. Valt het woord titel al eens een keertje? Nou, die valt genoeg volgens mij op, uh, op tv en, uh, en dat soort consorten. Maar, uh, wij uh, hebben ons doel gesteld tot de winst op. Uh, gaan we gewoon kijken hoe we, hoe we er nog voor staan. En, uh, en dan gaan we verder kijken. De doelstelling was als eerste Europees overwinteren. Dat heb je nu in de hand. Ja, we hebben alles eigenlijk in eigen hand. Het gaat heel goed. Uh, ja, woensdag uh, was onze doelstelling inderdaad om door te overwinteren. En uh, ja, daar kunnen we woensdag goede stappen zetten. Nick, viergever van AZ was dat. Hij kan dus lekker voetballen. Uh, ook met een uh, grasallergie. Vanavond zit hij in de zaal bij het feest waarop de wielrenner van het jaar bekend wordt gemaakt. En vanmiddag werd in Den Bosch een lijvige biografie gepresenteerd van hem, van Joop Zoetemelk. Gio Lippens was bij de presentatie en hij sprak er met Zoetemelk en met Joop Holthausen. Een van de auteurs van Joop Zoetemelk, een open boek. Een boek met opvallende uitspraken, vooral over zijn privéleven. Het is niet het eerste boek over de rijke carrière van Joop Zoetemelk. De eeuwige tweede die de Tour van 1980 won. Het is wel voor het eerst dat Joop alles vertelt over zijn huwelijk, zijn ongelukkige huwelijk met Françoise. Over het drankprobleem van zijn echtgenote. Hij heeft er alles uitgegooid. Toen we het eraan er aan begonnen, toen, uh, zei uh, Peter Houkerk en uh, Joop Polthuis, als we een biergrafie maken, en dan moet alles erin. En... en wat dacht jij toen? Oh. oh dan ik, ja, ik, kon, ik kon eigenlijk geen nemen zeggen, want zegt uh, anders doen we het niet. Dus uh, toen, nou, toen hebben we een afspraak gemaakt, nou, nou dan komt er alles erin in deze biografie. Over het privé wilde hij je nooit iets vertellen. Maar voor mij was het een absolute voorwaarde van, ik begin niet aan het boek als je niet alles wil vertellen. Zowel over je medische begeleiding, maar ook en vooral over je huwelijk, over met Van Nou, dan zat hij een beetje te aanzelen, maar uiteindelijk heeft hij toch ja gezegd. En ik moet zeggen, hij heeft voortgehouden. Vond je dat niet moeilijk? Bij jou was privé altijd heel erg privé. Ja, dat, dat is ook zo. Het was altijd, ik heb het altijd een beetje verzwegen. <tok> en nu, ja nou goed, onder andere is, is Françoise natuurlijk overleden. En toen kwam, kwam het een beetje vrijer voor mij. En, ja. en nu is eigenlijk alles eruit gekomen. Ben je er blij mee dat het nu allemaal naar buiten is gekomen? Het hele verhaal over François het hele verhaal over de drank? Nou, ergens wel, nergens niet. Voor mij had het eigenlijk... Uh, ja. Ik was het eigenlijk al een beetje vergeten weer, maar nu is het allemaal weer terug naar boven gekomen. En nu is eigenlijk alles eruit en ik, ik hoop dat ik het uh, over een paar weken weer allemaal vergeten ben en dat het gewoon een nieuw leven begint. Had jij het er zelf niet af en toe wat moeilijk mee? Want wij zijn normaal niet zo van dat soort dingen, van die privézaken en dan komt er ineens toch van alles naar buiten. Nou, dat was ook moeilijk. Het was af en toe, zag ik ook, de tranen in zijn ogen staan. En ik had het, uh, ik moest zelf ook wel het een en ander wegschrikken. Want ja, wees nou eerlijk, wie gaat er dan zo... Uh, over zijn privé vertellen. En ja, dat ik het toch heb gedaan, het heeft absoluut te maken met sensatiezucht. Want iemand die mij kent, die zal weten dat ik daar wars van ben. Maar ik vond het wel belangrijk om de Joop Soetemerk uh, te tonen zoals hij echt is. Want zoals we hem hebben gezien, zeg maar sinds tegen die 475, dat was die Joop Soetemerk met een masker. Ik echte echt de Joop Soetemerk komt nu pas weer te voorschijn. Dankzij Danny, zijn vrouw, die heeft hem echt vanaf nul af opgebouwd. Joop zag het niet meer zitten. En die heeft ervoor gezorgd dat Joop weer werd opgebouwd tot de mens die hij nu is. Hij lacht, hij, hij maakt lol, hij, hij praat over andere dingen dan alleen over het wielrennen. Joop leeft weer. De koffer De koffer is ook heel belangrijk: hè? de koffer met uh, de shirts, de koffer met de foto's. Ja, dus die zat allemaal op de vliering. En ik wist geen eens dat van, van mezelf dat er nog zoveel uh, dingen waren die, die er nog waren. Dus, uh, toen ze aan de boek begonnen, ben ik eens naar de reeling gegaan en eens gaan kijken wat er allemaal nog was. Toen heb ik al die oude koffers dus opengemaakt. En een beetje gesorteerd en allemaal in, in wat, wat degelijke koffers te doen. En toen, toen is dat eruit gekomen. Het was alsof ik een schat tegenkwam. Het was echt fantastische foto's die we nooit gezien hadden. Toen vroeg ik naar zijn truien. Toen had hij een koffer vol met truien. Er zaten er 51 in, waarvan zeker 40 leiders truien in verschillende etappeswedstrijden. Dus het weerspiegelt tijdens zijn carrière. De laatste morgen, wij zouden weggaan, hij kwam ons uitwijven. Toen kwam hij aan met een klein uh, Indisch doosje, zou ik bijna zeggen, van, uh, uit Indonesië, zoiets. Klein rond doosje. En hij zegt, ik heb hier een medaille, ik zei, in zo'n klein doosje. Ja, moet je zien, zegt hij. Ik zei, ja, het hotel, hij draait de deksel eraf. Het is vol hoe hij erin heeft gekregen. Begrijp ik niet. Een olifant in een en nou Dit was ongeveer een olifant. De twee olifanten die in dit houten doosje zaten. Met fantastische medailles. De Olympische medailles. Het goud van Olympia. De, de WK-medailles. Alle Nederlandse medailles. Je kon het zo gek niet opnoemen. Want dat is wel grappig hè? Iedereen die jou kent, die denkt ook van... Ja, maar Joop is helemaal niet zo van het verzamelen. Die hoeft al die dingen niet meer. Nou, dat was ik zo. Ik kon, ik kon makkelijk afstaan. Maar goed, als ik het wel gewonnen had, dan nam ik het wel mee naar huis. En dan liet ik het wel zien. dan was ik er wel trots op. Dus ja, en denk dat als ze thuis gekomen is dat het toen naar boven gegaan is. De hele wielerwereld was er vanmiddag. Veel oud kampioenen, alle grootheden, de club van 48. Joop is benoemd tot erelid van die club van voormalige topwielrenners. Ze waren er allemaal en het boek werd natuurlijk overhandigd. Joop, hij neemt de laatste bod Op de finish af. Ja. Het wereldkampioenschap 2012. Joop Soetemel 65 jaar en hij heeft hem. Maar dan weer serieus, terug naar de biografie, naar het verhaal van Françoise, zijn ex-vrouw, de problemen thuis. Zou zijn carrière er anders hebben uitgezien als die problemen er niet waren geweest? Als ik uh, thuis was, dan had ik er moeite mee. En als ik weg was, dan uh, was natuurlijk heel veel weg. Je ging uh, ja, in februari dan naar het trainingskamp en je kwam tot aan Parijs niets, dan kwam je niet meer thuis. Dus ja, je, je, als ik weg was, dan verwacht ik het allemaal. Dan was ik gewoon weer helemaal uh, wielrenner. En wat er thuis allemaal speelde, wat, uh, ja, dat... Daar is ik op dat moment niet meer bezig. Geloof jij hem? Of nou. is dat toch een soort bescheidenheid dat hij haar toch misschien weer wil beschermen? Ik denk het wel, want er was één zin cruciaal in het geheel. Hij zegt, uh, uh, tegen zijn schoonverwaardigheid op een gegeven moment woedend is hij uitgevallen. Hij is niet vaak kwaad, hè? Maar toen zei hij van, zonder jullie had ik een veel betere carrière gehad. Dat, en dat was voor mij een cruciale zin. Ik denk, ja, nou is het helemaal terecht dat dit verhaal naar buiten komt. Dat is ook zo. Het is wel zo, en dat ben ik wel met hem eens, dat de val van 1974... Een veel groter invloed. De midi-libre tegen die geparkeerde auto, Engelse toerist. Precies. Voor, voor de dood weggehaald toen, want Joop is echt zwaar gevallen. Dat voorjaar was hij beter dan Merckx. Hij versloeg met een ronde voor Romandi in de Catalaanse Week in Parijs. Niets. Overtuigend. Merckx vond dat jaar de Tour. Het was zijn zwakste Tour. Maar met Joop erbij was hij kantoor geweest. Heel jammer dat Joop dat niet heeft uh, kunnen bewijzen. Want dan hadden, waren die Belgen een beetje de mond gesnoerd. ...uit België. Dit is alweer de vijfde zangeres van de band Noemi Wolfs heet ze. Ze zijn dus weer helemaal terug hardbroken. Groot-Brittannië en dan vooral Wales rouwt om de dood van Gary Speed. De charismatische oud-voetballer van Leeds die geliefd werd door voor- en tegenstanders. Vorig jaar werd hij benoemd tot bondscoach van Wales... ...waarmee vooral de afgelopen maanden een overtuigende reeks overwinningen neerzette. Gisteren werd hij dood in zijn woning gevonden. Zijn dood heeft veel emoties losgemaakt. BBC News at 6 o'clock. Good evening. The Wales football manager Gary Speed has been found dead at his home. Het was het nieuws dat de Britse voetbalwereld schokte. Gary Speed, een voetballer die namaakte in de jaren 90. He represented Wales on more than 80 occasions as a player, and was appointed manager of the national team just under a year ago. En sinds vorig jaar leidt hij het nationale elftal van Wales als bondscoach. He was 42 and is believed to have killed himself. Zijn vrouw trof hem zondagavond dood aan in de garage van zijn woning. De politie heeft de oorzaak van zijn dood nog niet willen bevestigen, maar waarschijnlijk heeft hij zichzelf opgehangen. Waarom? Waarom heeft hij zich gedood? Dat is de vraag die op iedereen's lippen staat. Many of his friends and colleagues have expressed their deep shock. Iedereen is dan ook in shock. Zoals Robbie Savage, vriend en oud teamgenoot van Speed. Een dag voor zijn dood was hij nog bij Speed en zijn vrouw. He was later in life and I spoke to yesterday. He was in high spirits. En hij kan het dan ook niet geloven. Gary Speed was levendig en vrolijk. And Savage kan dan ook niets bedenken wat tot zijn dood heeft geleid. No, nothing at all. I'm just I'm just can't believe it. You know, he's a he's my man and he's gone. It's like I've gone very close to God in the last in the last few years. Robbie Savage werd de afgelopen jaren een goede vriend van Speed. Ja, en zag nooit problemen. Het ging hem voor de wind en was gelukkig met zijn gezin. You know, the guy is a terrific. He's left two gorgeous kids behind. You know, a beautiful wife. You know, he had everything. I was 14 years old, Up going to. United. Gary Speed was the only Welshman there. Voor spelers als Matthew Jones was Speed een mentor. Jones begon als 14-jarig jochie bij Leeds, waar Speed toen een van de grote namen was. En net als Jones een Welshman. Speed ontving hem met open armen, iets wat typisch voor hem was. Ondanks zijn status en populariteit bleef hij altijd met beide benen op de grond staan. Voor Jones is de dood van Speed als een mokerslag aangekomen. My, my stomach has absolutely been, been in my all day. It's been, been very difficult to deal with. Um, So I can imagine how, how his family feeling at this time. Niet alleen voor voetballers is het een klap, maar ook voor het voetbal. Want onder leiding van Speed begon Wils steeds beter te spelen. De voorzitter van de voetbalbond van Wales kwam dan ook woorden tekort om hem te prijzen. Such a lovely, such a fantastic person. Any room he went into, you know, he was a beacon of positivity. I mean, he stayed there through fans. He stayed to sign autographs. He was so selfless in all of his acts, and he was just a wonderful person to be around. Een populaire en sociale voetbalmanager die altijd wel oog had voor de fans. Voetballers wilden voor Wales spelen juist omdat Gary Speed aan het roer stond. De spelers wilden play for voor hem, omdat het Gary Maar het grootste gemis is natuurlijk bij zijn familie. Carrie Speed laat een vrouw en twee kinderen achter. Een woordvoerder van de familie bedankt iedereen voor de steun die ze hebben gekregen. Carrie's family would sincerely like to thank all the people that have sent messages of condolences and tributes. In what is a very difficult time, they've been overwhelmed by the support. And it really has helped. Gary Speed, 42 jaar oud geworden. Het Verenigd Koninkrijk heeft een van de grootste namen... in de Britse voetbal verloren. Bijdrage van Arjen van der Horst was dat de wedstrijd gespeeld... in de Jubilä League vanavond. Cambuur-Leeuwarden Almere City werd 3-0. was een rode kaart voor Serra Rennes van Almere. Cambuur is door de overwinning geklommen naar de derde plaats. 9 punten achter koploper FC Zwolle.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 There's always something happening and it's usually quite loud Our mum, she's so house-proud Nothing ever slows her down and a mess is not allowed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 Om eens keer maar Madness. Our house. We gaan naar het uh, huis van Ajax, de Amsterdam Arena. Er staat nog steeds Ronald van der Geer. Uh, hij houdt het allemaal bij van ons. Maar is er eigenlijk wel iets bij te houden, Ronald? Gebeurt er wat daar bij jou? Nee, er is uh, gepauzeerd. Dat is eigenlijk het, uh, het grote nieuws op dit moment. <laughs> Men heeft even een korte rookpauze, overlegpauze gehad. En uh, is vervolgens maar weer. Uh... In de vergaderbanken geklommen en we kijken steeds naar een, naar een deur waar dan enige beweging zou moeten komen. Maar er komen wel eens wat mensen uit, maar die hebben helemaal niets met die ledenraadvergadering te maken. Dus wat dat betreft, uh, nee, staan we hier nog maar. Het zou uh, kunnen zijn dat men inmiddels aan de stemming toe is. Ik weet niet of ik dat net nog heb verteld, maar dat kan op twee manieren. Dat kan bij hand opsteken en met, uh, met briefjes. Het meest waarschijnlijk is dat dat met briefjes gaat, omdat uh, ja, het gaat toch een beetje over personen natuurlijk. En het kan later nog wel eens tegen je worden gebruikt... als jij tegen iemand in het bijzonder hebt, hebt gestemd. Dus waarschijnlijk gaan er straks 22 briefjes in een, in een grote hoed. En die haalt men eruit en dan gaat men tellen. En dan hopelijk... Nog uh, op deze dag, op deze maandag, komt er uh, zoiets als uh, witte rook. En iemand bij een hek staan die gaat vertellen... nou ja, dit en dit is de richting waar wij met Ajax mee verder willen. En wie dan uh, de slachtoffers zijn en wat de gevolgen zijn... dat hopen we dan uh, verderop in deze uitzending nog uh, nader te kunnen verklaren. Ja, want uh, Ronald, ik begreep ook uh, eigenlijk... Uh, als het een uh, stemming met briefjes is... dat is dan in nadeel zou dat zijn van Kruijf zodat je er inderdaad niet op wordt aangekeken... als je hem uh, bij wijze van spreken wegstemt. Nee, nou ja, dat zou de uitleg zijn. Uh, uiteindelijk uh, daarmee al een voorschot neemt eigenlijk op de uitslag. En dat het uh, inderdaad uh, voor of tegen Kruis zal zijn. Kijk, je kunt ook nog voor een beleid stemmen. Je kunt ook nog voor procedures of tegen procedures stemmen. Uh, ja, Maar uiteindelijk zal het, uh, zal het daar wel uh, ja, op, uh, op uitdraaien. Overigens, nog even benadrukken. Hè, er wordt vanavond helemaal niets besloten. Hè. Er wordt slechts een advies meegegeven. En dat advies kan je pas weer in de aandeelhoudersvergadering uh, uh, te berden brengen. De aandeelhoudersvergadering kan uh, een uh, raad van commissarissen wegsturen... en opnieuw benoemen, een nieuwe raad van commissarissen. Dus die aandeelhoudersvergadering is ontzettend belangrijk. Wat er vanavond echt gebeurt, is dat er een advies wordt gegeven. Niet meer en niet minder dan dat, maar het is wel de stem van de vereniging... die 73% van de aandelen beheert. Dus wel een hele belangrijke stem voor de toekomst van Ajax. Maar geen uh, spijkers met koppen, slechts een advies vanavond. En ook nog geen witte rook bij jou daar, Ronald. Dankjewel. Wel voor dit moment. Dit weekend zijn in Eindhoven de Open Nederlandse kampioenschappen zwemmen. Hoe kan het ook anders? Daar in het Pieter van de Hoge Wand zwemstadion. Voor de Oranje zwemmers is het de eerste gelegenheid... om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Ook voor Marleen Veldhuis. Die bezig is aan haar allerlaatste jaar als topsporter. Stiekem zijn natuurlijk van een prachtig slotstuk... komende zomer in Londen. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Alleen 200, de rest 150, benen, 70, 75 procent, start 4 minuten, 3,15. Het is ouderwets zwoegen in het bad, hè? Iedere week, hoeveel dagen? Zes dagen per week. En iedere dag, hoeveel uur? Vier uur, vijf uur per dag. En dat op 32-jarige leeftijd al jarenlang, begint het niet te vervelen dan? Eigenlijk niet, inderdaad al jarenlang. Ik ben er wel een jaartje tussenuit geweest. En uh, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik nu... Uh, dat me dat geen uh, moeite kost. En dat is dus inderdaad ook wel nodig, want ja, tijdens een training... je ziet alleen maar tegeltjes. Ja, dat klopt. <laughs> Ik weet niet hoeveel er in het bad zitten, maar... Uh, nou, je ziet inderdaad heel veel tegeltjes. En uh, er is natuurlijk wel wat langer over nagedacht dan alleen uh, tegeltjes tellen. En uh, Chaco maakt iedere training een, een nieuw programma en er zit een opbouw in. En, uh, maar uh, ja, er zijn ook wel inderdaad soms opdrachten die... Uh, ja, dat moet je gewoon doen. En, uh, ja. Dan start de twee minuten, maar alleen twee tien voor de rest. Daarna 30 seconden extra rust. Ook voor jou, Marleen. 30 seconden extra. Het toewerken naar, naar de Olympische Spelen volgend jaar in Londen, dat, uh, ja, dat geeft, dat geeft me heel veel plezier ook. En, ja, uiteindelijk zwem, train je inderdaad al die uren voor, voor het liefst zo, zo kort mogelijk. Uh, 23 seconden of 24 en een beetje. Maar die weg daar naartoe. En, en... Uh, Proberen iedere dag het, het beste eruit te halen. Iedere slag perfect te maken. Uh, iedere sprong zo hoog mogelijk te maken. Dat geeft heel veel voldoening. En tot slot 4x50 maar alleen. 3x50 voor de rest. Starten 1 minuut. En 1, Dat is hem. Er is een reden voor die intensieve trainingsarbeid in 2012. London will become the first city to ever host an Olympics three times. Brandende ambitie. The games of the 30th Olympiad come to London, England in July of 2012. Toegespitst op één dag volgend jaar. 4 augustus. Dat is de finale van de 50 meter vrij en daar heb jij je zin op gezet hè? Ja, dat klopt. En uh, daarvoor moet ik me natuurlijk eerst kwalificeren. En uh, daarna ben ik bij de Olympische Spelen moet ik me ook nog eerst voor de finale kwalificeren. Dus er zijn nog wel wat uh, hordes die genomen moeten worden, maar in principe moet dat de dag zijn. Nou, dat wordt in alle opzichten denk ik een bijzondere race hè? Want ook de laatste race in jouw zwemcarrière? Ja, ja, dus uh, ik kan het maar beter goed afsluiten. En het is bovendien nog mijn trouwdag. Ik ben dan vijf jaar getrouwd. <laughs> er zit meer achter die brandende ambitie bij Marleen Veldhuis. Ze won al veel medailles op EK's, WK's, lange baan en korte baan. Through there in line five, Veldhuis. Veldhuis leads by a quarter body length. Voor Veldhuis. Veldhuis! Marleen Veldhuis, Veldhuis niet! We oh, maken! Oh. So maar op de Olympische Spelen viel ze alleen in de prijzen als onderdeel van een team. Veldhuis houdt het vol en Nederland is Olympisch kampioen. Is dat iets wat je bezighoudt? Of is iedere medaille, of het dan met een team is of individueel, voor jou gelijk? Het houdt me niet zo erg bezig, eerlijk gezegd. En het hield me denk ik ook meer bezig. Ik ben nu. Ja, ik heb nu toch het idee, ik ben toch wel wat ouder en wijzer geworden. <laughs> en uh, wat ervarender. En... Ik uh, heb negen nou jaren uh, internationale ervaring. Ik heb een aantal Olympische finales geswommen. Ik heb, nou ja, ik heb hoogtepunten meegemaakt. Ik heb ook wel wat dieptepunten meegemaakt. En ik heb nu echt zoiets... Ah, die ervaring, dat, is, dat zie ik wel als een heel positief uh, ja, punt voor mezelf. En ik weet nu hoe ik me het beste voor moet bereiden op een toernooi. En dat, dat, Bijvoorbeeld voor de afgelopen wereldkampioenschap in Shanghai. Ik weet gewoon dat ik... Ja, voor mij hoef ik, hoef ik niet zo heel lang uh, van tevoren in zo'n hotel al te zitten... En, en, en te wachten op wanneer je gaat racen. En, en dus, dus ik ben iets later weggegaan. En, en het wordt nu voor mij wel makkelijker om dat soort keuzes te maken. Ja, ik, ik weet wel wat goed voor me is nu. En dat, ja, dat, dat geeft wel een fijn gevoel. The world comes together in London. Ik geniet er ontzettend van wat ik doe en ik weet zeker dat ik dat nog best wel een aantal jaren zou kunnen doen omdat ik het zo leuk vind. Het is absoluut niet zo dat ik met tegenzin naar de training ga. Maar ja, genoeg is ook een keer genoeg en nou ja, er zijn ook weer andere dingen die je kunt doen. Er komen ook weer nieuwe dingen voor terug. En eerst maar eens toewerken dus naar die vierde augustus. Precies. En zo kon Barry White nog uren doorgaan. You see the trouble with me, Barry White was het dus. In Den Bosch zijn vanavond de winnaars bekendgemaakt... op het gala Wielrenner van het jaar. Marianne Vos, wie anders, was de beste bij de vrouwen... alweer voor de zesde keer. En Lars van der Haar, de winnaar, bij de belofte. Gisteren won hij nog in Gieten. Toch ging ieders aandacht uit naar de grote mannen, de profs natuurlijk. Daar ging de Gerrit Schulden trofee naar... Bouke Mollema. Gio Lippens is daar onze verslaggever. Was het eigenlijk nog spannend daar in de bos? De concurrentie was groot. In ieder geval twee medegenomineerden. Steven Kruiswijk en Wout Poels. Maar Bouke Mollema, dat is de wielrenner van het jaar geworden. Hij kreeg de Gerrit Schulte trofee. Bouke, vond je het zelf verrassend? Ja, tuurlijk. Het is, uh, het is altijd een verrassing. Uh, ja, als je, als je, je bent natuurlijk al blij dat je bij die laatste drie zit. Maar ja, zo'n zo moment dat ze dat bekendmaken... dan uh, ging mijn hart wel even tekeer. En ik ben heel blij uh, dat ik heb gewonnen. En toch, hè, als je kijkt naar je resultaten in de ronde van Spanje... je pakt ook nog eens een keer die sprintrui, dan lijkt het ook wel heel terecht. Ja, op zich, uh, ja, ik, ik denk dat ik gewoon een heel goed jaar heb gedraaid. En, en ja, dit, dit is wel een soort van ja, bekroning en, en waardering... voor, voor wat anderen van mijn uh, prestaties hebben gevonden dit jaar natuurlijk. En dat, dat is altijd uh, mooi, om, uh, mooi om te horen. Je bent wel een wielrenner van het jaar, maar zonder overwinning. Nou ja, het puntentrui is natuurlijk ook een overwinning en uh, niet onbelangrijk denk ik. Maar inderdaad, uh, geen, uh, geen overwinning uh, in, in etappes. Dus ik heb nog wel één keer uh, mijn handen in de lucht mogen steken. Maar uh, ja, dat, uh, die hebben ze helaas niet geteld. En nu? Volgend jaar natuurlijk. Ja, iedereen kijkt vooruit naar die Tour. Uh, we weten dat je die Tour de France gaat rijden. We weten ook dat Steven Kruiswijk en Robert Geesingen met principe gaan rijden. Nou, dat wordt een hele leuke strijd tussen jullie. Ja, dat denk ik ook. En uh, ja, misschien niet zozeer een strijd uh, intern. Maar ik hoop, ik hoop vooral dat we elkaar uh, ja, kunnen steunen en uh, elkaar kunnen motiveren. En ja, juist om met z'n drieën te zijn uh, daar het uiterste uit elkaar te halen. En uh, ja, ik, uh, ik heb er heel veel zin in. Wij ook Bauke Mollema was dat de wielrenner van het jaar. In Spanje is er één voetbalwedstrijd gespeeld vandaag. Malaga versloeg Villarreal met 2-1. Tour Lan maakte het eerste doelpunt van Malaga en kreeg een kwartier voor tijd in korte tijd twee keer geel-rood. Dus Ruud van Nistelrooy viel in. Joris Matthijs stond in de basis bij Malaga. Einde van deze langste lijn. U hoort het aan het tune. Nog geen witte rook uit Amsterdam. Ronald van der Geer blijft op zijn plek daar bij de Amsterdam Arena. En zodra er nieuws is over die ledenraadsvergadering van Ajax. Dan hoort u dat natuurlijk hier op Radio 1. Het zij in Casaluna na 12 uur. Het zij in het Oog zo direct na het journaal. Vanavond gepresenteerd door Eva Jinek. Veel plezier erbij. We houden jullie dus op de hoogte. En tot morgen voor wat betreft langs lijn. Dag.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 Dit is Radio 1.